Vijf uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Rutte verwachtte Grieks eiland voor Finnen geen geldbedrag. Twee doden na wilde rit op de A2. Een Spaanse competitie uitgesteld wegens staking spelers. Premier Rutte zegt dat Finland met Griekenland mocht onderhandelen over een onderpand. Maar hij was er verbaasd over dat er een geldbedrag is uitgekomen.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 Ook over de vluchtstrook. De man negeerde een stopteken van de politie... en sloeg ter hoogte van Deil af naar Gorkum. Op het laatste moment ging hij toch door de berm... toch naar links en daar raakte hij de andere auto. Die vijf keer over de kop sloeg en in een weiland terechtkwam. De twee mensen in die wagen kwamen om het leven. De achtervolgende automobilist is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Verspreid over Syrië zijn duizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden te eisen van president Assad. Dat zeggen Syrische mensenrechtenorganisaties en activisten in Syrië. Bij de protesten zijn zeker tien betogers doodgeschoten. De meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke regio Daraa. President Assad verzekerde VN-chef Ban Ki-moon deze week dat alle legeroperaties zijn gestaakt. Maar volgens activisten gaat het geweld door. Gisteren verklaarden de Verenigde Staten en Europa voor het eerst expliciet dat Assad moet aftreden, omdat hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren. De organisatie van Pukkelpop zegt er zijn overvallen door het noodweer van gisteren. Het drama waarbij vijf doden vielen was dan ook niet te voorkomen, vindt de organisatie. Het Belgische Weerinstituut KMI zegt dat er gisterochtend wel een weeralarm is afgegeven voor België. Volgens een woordvoerster van het instituut was code oranje afgekondigd. Dat is de op één na zwaarste waarschuwing. Er vielen niet alleen vijf doden, ook raakten op het festival tien mensen zwaar gewond. Onder hen zijn drie Nederlanders. Drie andere Nederlanders raakten licht gewond. Na de gebeurtenissen van gisteren is Pukkelpop beëindigd.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 Minister Verhagen zegt dat alle gietijzeren gasleidingen onder woonwijken en bouwplaatsen binnen vijf jaar moeten worden vervangen. Voor de vervanging van leidingen in onbewoond gebied kan langer de tijd worden genomen. De minister reageert hiermee op de onderzoeksraad voor veiligheid die zich zorgen maakt over de verouderde leidingen. Die zijn volgens de raad niet bestand tegen zware trillingen. Een psychiater uit Berkel en Rodenreis moet met onmiddellijke ingang zijn werk neerleggen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg twijfelt aan de kwaliteit van zijn werk. De man werd in juli opgepakt op verdenking van fraude. Samen met een collega zou hij tegen betaling valse medische verklaringen hebben opgesteld... waardoor honderden mensen onterecht een uitkering kregen. Na zijn voorarrest was de psychiater onvindbaar voor de inspectie. Uiteindelijk reageerde hij wel op een bevel...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 De Spelersvakbond eist onder meer de vorming van een noodfonds voor voetballers die hun loon niet op tijd ontvangen. De twee partijen proberen voor volgend weekend een oplossing te vinden. Het weer alleen in het noordoosten, nog kans op een bui. De rest van het land is het droog, af en toe schijnt de zon. Vannacht koelt het af tot 10 graden, morgen zonnig en warm. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Zondag overal zonnig en warm. In de avond regen en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. U hoorde er al over in het nieuws. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch Daar is een ongeluk gebeurd tussen Beest en Knopendel. Staat daardoor nu nog 5 kilometer file door technisch onderzoek. De verbindingswegen op de A2 naar de A15 toe bij Knopendel die zijn nog tot half 6 ongeveer vanmiddag afgesloten. Daardoor. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, 6 kilometer file tussen Hendrik, Ido, Ambacht en Sliedrecht West. A50 Arnhem richting Os bij Knopend Ewijk 5. A67, turnout richting Venlo tussen knooppunt De Hoogt en Afrit Zomeren. 10 kilometer door een ongeluk op de andere uh, rijbaan. Dat was A67, Venlo, richting Eindhoven. Staat er 10 kilometer bij Afrit Zomeren. Uh, op de andere rijbaan staat 8 kilometer bij Geldrop. Als u wilt omrijden voor beide richtingen geldt... Uh, kunt u het beste via Maastricht gaan. We, bij knooppunt -de op de A67 richting Eindhoven... neemt u dan de A2 en daarna de A73... Als u op de A67 richting Eindhoven rijdt bij knooppunt Zadehheijker neemt u de A73 en dan de A2. Zaterdag bij de Avro 30 jaar Prinsengrachtconcert. Voorafgaand aan dit lustrumconcert een documentaire met hoogtepunten uit dit sfeervolle, unieke en gezellige fenomeen in de open lucht. En daarna live het 30ste Prinsengrachtconcert zelf. Zaterdag bij de Avro half negen. Nederland 2.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 Een hele goede middag. Het is vrijdag en opnieuw beschiet Syrië zijn burgers. De beurzen zijn op drift, we kijken zo naar de slotstanden. En het kabinet dacht aan een eiland. Dan hebben we het over de deal die Finland met Griekenland heeft gesloten. Die moet het liefst van tafel trouwens. Het kabinet noemt het geven van cashgeld als onderpand voor het EU-hulppakket aan Finland onverstandig. Maar als die deal toch doorgaat, moet die ook voor Nederland gelden. Politiek verslaggever Michiel Breedveld is in Den Haag. Uh, Michiel, dat noemen ze een onverstandige deal. Maar als Finland hem krijgt, wil Nederland er ook aanspraak op maken dat uh, noemen we dat van twee walletjes eten. Ja, het klinkt heel dubbel, hè? en dat is het eigenlijk ook. We stuiten hier op een van de losse eindjes van de EU-top. Um, een los eindje wat dus nu een open zenuw blijkt. Want het lijkt er dus op dat Griekenland geld uit het noodpakket... als onderpand regelrecht doorsluist naar Finland. Ja, en het kabinet wil het liefst af van die vestzak-broekzak-deal. Maar goed, als de Finnen hem krijgen, maakt Nederland er ook aanspraak op. Luister maar naar premier Rutte. Als Nederland hebben wij ook ooit gedacht of dat het een goed idee... Zo zijn, dus dat je onderpand vraagt voor je leningen. We hebben uiteindelijk gezegd als Nederland dat doen wij niet. Dat wordt een beetje broekzak vestzak. Als de Finnen een deal hebben met de Grieken, dan geldt die deal ook voor ons. Wij vinden het geen ideale oplossing, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat er een verschil komt in de positie van landen ten opzichte van Griekenland. Daarmee denk ik dat je het Griekse probleem niet oplost, maar dan geldt het natuurlijk. Dan is het wel gelijke monniken gelijke kappen. Voor Nederland geldt: wij hebben er niet op ingezet. We wisten dat de Finnen het gingen proberen. Wij hebben altijd gezegd dat lijkt ons om allerlei redenen niet verstandig, maar uiteindelijk moeten we gelijk. Zijn. Maar dan heeft Geert Wilders toch gelijk dat de Finnen heel scherp hebben onderhandeld en gewoon wel hun zin gekregen? Nee, ingekeken? want het is geen verstandige deal. Wat dit veroorzaakt, Als die deal is zoals die lijkt te zijn, maakt hij de situatie voor Griekenland alleen maar ingewikkelder. U wilt geen deal die de Finnen wel hebben afgesloten en als ze die hebben afgesloten, wil ik hem toch wel. Zo is het. U en dan kan ik wel zien. denken, wat, wat hij nou afspreekt met die meneer ja. is geen handige afspraak, want daarmee verergert hij zijn probleem. Hm. Maar ja, als hij zo gek is het toch te doen, dan ben ik nog veel gekker als ik niet ook zeg, dan wil ik dat ook. Het probleem is van zo'n onderpand dat je in feite het Griekse probleem erger maakt. Het is gewoon niet handig en daarom is het natuurlijk de eerste inzet van de jager in mei... om ervoor te zorgen dat die deal zoveel mogelijk van tafel gaat of klein wordt, vanzelfsprekend. Maar ja, je weet niet of dat lukt. Nou, heel veel woorden om, om iets recht te praten wat krom is, wellicht. Eh, snapt u het nog? Nou, dat is inderdaad de hamvraag van vandaag. Het is een beetje deal of geen deal. Ja, Waarom heeft Nederland daarmee ingestemd, is dan natuurlijk de hamvraag. En uh, ja, Rutte heeft omstandig uitgelegd dat uh, ja, dit een harde eis was van de Finnen. En de Finnen wilden alleen akkoord gaan met dat noodpakket voor Griekenland... Ja, als zij dus uh, onderpand zouden krijgen. Ja, Vandaar dus die uitzonderingspositie uh, voor Finland. Maar ja, dan kan je ook zeggen, waarom reageren we dan zo geprikkeld? Want uh, we wisten ervan, dus het kabinet was op de hoogte van die uitzonderingspositie... En er wordt nu geprikkeld gereageerd. Nou ja, en dat is helemaal verbazend, inderdaad, als je je bedenkt dat Nederland op diezelfde EU-top. waar Finland dus met zijn harde ijs kwam. samen met Oostenrijk, Slowakije en Slovenië had bedongen. dat zo'n eventuele Finse deal ook voor Nederland zou gelden, dus en voor die andere landen. Ja, en het kabinet reageert dus nu gebelgd op die deal... die dus ook voor Nederland zou kunnen gaan gelden... Uh, ja, omdat het nu om cash geld blijkt te gaan. Ja, en Rutte en minister De Jager gingen er bij de top vanuit... dat het om een symbolisch onderpand zou gaan... Een eilandje of zo. Ja, en uh, Rutte liet zich vandaag ontvallen... dat Nederland dan ook wel zo'n eilandje als onderpand zou hebben. Maar goed, als iedereen nu cashgeld als onderpand gaat vragen... Ja, dan ligt dat natuurlijk een bom onder het hele noodpakket. Omdat steungeld voor Griekenland dan regelrecht weer als onderpand... het land uitgaat. Ja, en als een deal alleen voor Finland geldt... is dat voor Nederland ook weer onacceptabel. <kuggen> Want het noodpakket ligt hier immers, immers omstreden. Ja, en denk aan de opstelling van de PVV. Is niet te verkopen. Nee, maar... Dan is de andere hamvraag, kan die deal überhaupt nog van tafel, die grieks finse deal? Ja, nou, minister De Jager van Financiën heeft uitgelegd... dat de eurolanden hun goedkeuring nog moeten geven voor deze deal. Dus inderdaad, hij kan nog van tafel. Maar een simpel veto voor deze deal, ja, dat stuit natuurlijk weer op problemen bij de Finnen. Want zonder onderpand gaat Finland niet akkoord met het noodpakket... En zonder de Vinnen, dus geen noodpakket. Dus ja, er zal toch iets uit onderhandeld moeten worden. Maar een al te gunstige deal stuit dus weer op bezwaren bij de andere landen. Ja, dat wordt dus heel lastig. Waarbij Nederland hoopt dat Nederland eventueel, dat Finland dus zal afzien van in ieder geval zo'n grote. Ja, substantieel onderpand, zeker in cash geld. Maar goed, als ze een onderpand krijgen, in welke vorm dan ook... heb je in Nederland in ieder geval de pop aan het dansen. Want de PVV zal in ieder geval roepen dat Finland beter heeft onderhandeld. Ja. Ja. Veel politieke discussie, zo mogen we het wel samenvatten. Dankjewel, Michiel. Ik ga er verder over praten met Allah Bruinshoofd... econoom bij de Rabobank. Ja, heel veel discussie, meneer Bruinshoofd... over dat Griekse onderpand voor Finland. Trekken beleggers op de beurs zich daar trouwens ook iets van aan? Ja, ik denk dat het zeker sentiment uh, zwaar onder druk zet op de Europese obligatiemarkten. Um, zoals gezegd, het legt eigenlijk een, een bom onder de gezamenlijkheid waarmee je uit deze problemen wil komen. Uh, je, je spreekt af dat je met z'n allen Griekenland nogmaals te hulp komt. Nou, dat gaat met het, uh, het nodige verzet uh, van, van uh, die en genen aan, aan landen. Als er dan toch een overeenkomst ligt, ja, dan denk je dat inderdaad dat we nu uh, in een, uh, met, met een kwestie van formaliteiten bezig zijn. Zo'n Finse deal... Legt niet alleen een bom onder dit hulppakket, maar het geeft eigenlijk ook aan als we nog nieuwe tegenvallers krijgen. En dan komen we nieuwe landen in de problemen. En dan moeten nog weer pakketten met hulppakketten uh, uh, samengesteld worden. De draagkracht is kennelijk binnen Europa een stuk geringer dan men 21 juli heeft willen doen geloven. Nou, het helpt in ieder geval dus niet voor het herstel van het vertrouwen. Zeker niet. Nee. En uh, eigenlijk uh, de politieke problemen, zowel in Amerika met uh, het onderhandelen over het schuldplafond als in Europa over uh, de Griekse en meer breed de Europese schuldenproblematiek... die hebben eigenlijk het sentiment wel uh, sterk verzuurd de afgelopen tijd... waardoor alle economische data uh, zo slecht opgevat, mede zo slecht opgevat konden worden. Ja, maar wat, wat zou de, de markt, dat is natuurlijk een beetje een abstract gegeven... maar laat ik het toch maar even gebruiken. Wat zou de markt, Een grillige beest. Ja, wat, wat zou het grillige beest, zo u wilt... Uh, dan willen dat er moet gebeuren met betrekking tot uh, Finland en Griekenland? Nou, ik denk dat men in ieder geval gewoon duidelijkheid wil hebben. En uh, 21 juli heeft men gepoogd duidelijkheid te geven. Uh, daarna bleek al na bestudering van de stukken... dat dat wat er overeen was gekomen eigenlijk een stuk minder duidelijk was... dan men uh, in de persverklaringen deed voorkomen. Uh, maar goed, daar, daar probeer je dan doorheen te kijken. In ieder geval ligt er dan een nieuw reddingspakket voor Griekenland. We moeten nog verder uh, gaan kijken of uh, het vangnet groot genoeg gaat blijken. Um, en of het de tanden krijgt uh, die men het had willen geven. Als dan blijkt dat daar ook weer terughoudendheid van is... en als daar weer onzekerheid over ontstaat... ja, dat is, dat is gewoon gif voor het sentiment in de Europese obligatiemarkten. En daar reageert dat grillige beest dan dus ook uh, heel uh, grillig op. Nee, en, en het positieve nieuws, wat er natuurlijk deze week ook was... Uh, vanuit van, uh, Frankrijk en Duitsland... dat die veel meer de handen in elkaar willen slaan, dat helpt dan niet. Nee, want uh, dat, zijn, dat is grotendeels gebleven bij, bij mooie woorden. Kijk, het, het, het meest positieve nieuws wat ik uh, aan uh, het overleg tussen Merkel en Sarkozy heb overgehouden... is dat men gewoon sprak over eurobonds, niet om ze af te serveren. Um, ook al parkeerden mensen als uh, uh, eindstuk van, uh, van de Europese financiële integratie. Maar het, het bleef in ieder geval op de agenda staan voor beide leiders. Maar wat er is afgesproken is uh, bizar weinig. Uh, men spreekt af om uh, met alle leiders uh, twee keer per jaar bij elkaar te komen. Nou, dat deed men al veelvuldig. Uh, men spreekt af om het dan over de begrotingen te gaan hebben. Dat had men waarschijnlijk al veel vaker moeten doen onder het Stabiliteits- en Groeipact. En wat volstrekt onduidelijk is, is hoe men daar dan besluiten over gaat nemen. Is dat, weer bij, uh, bij meer, is, is dat dan uiteindelijk bij meerderheid? Of heeft elk land uh, effectief nog een veto? In het laatste geval is er... Totaal niks veranderd. Alleen men, ga, men reist twee keer vaker per jaar naar Brussel af. Dus ook, ook daar, het zijn mooie woorden, het is een mooi gebaar, uh, maar de inhoud laat nog wel, uh, wel veel te wensen over. Ja, duidelijkheid, meneer Bruinshoofd, daar uh, zitten we op te wachten. Daar zitten de markten in ieder geval op te wachten. Duidelijkheid gaan we trouwens met u ook na half zes uh, scheppen, want dan gaan we eens kijken naar de slotstanden van de beurs. Dan praten we zo verder. Tot zo. Tot zo. Er zijn nog veel vragen, ook over het weeralarm bij Pukkelpop. Ik ga zo praten met Marco Zanoni, onderzoeker bij het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Grote problemen op de weg, Herwin we de Hart bij de ANWB. Ja, ik, uh, ik wou het hebben over twee ongelukken op dit moment. Het uh, eerste was het dodelijke ongeluk uh, op de A2 Utrecht richting Den Bos. Daardoor staat er nu nog tussen Beest en Knopendel 5 kilometer file door technisch onderzoek daar. En de verbindingswegen naar de A15 in beide richtingen is nog steeds uh, afgesloten. En het andere ongeluk op de A67 uh, Venlo richting Eindhoven. Er staat 9 kilometer file bij Gelderop. Daardoor de is de linkerrijstrook dicht. En op de andere rij, een baan richting, uh, richting Venlo, staat uh, 8 kilometer file bij Afrit Zomeren. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Terwijl Lowlands in Binninghuizen volop van start is gegaan, ligt het festivalterrein in Hasselt en verlaten bij. De meeste bezoekers hebben hun spullen bij elkaar gezocht en zijn vertrokken. Op het terrein is inmiddels een begin gemaakt met opruimwerkzaamheden. ondertussen reizen er wel vragen over de organisatie van het festival. moeilijk voor het eraf te krijgen, maar het lukt wel. De kleur van de schoenen is ook niet meer te herkennen, hè? Nee. Door de modder. Zeker niet. Het waren grijze, dus nu zijn ze bruin. Uh, vannacht hier gebleven dus, op de camping, was het te doen? Op het moment was het wel redelijk zwaar, maar het was wel te doen. Uh, langs de ene kant is het uh, niet zo plezant dat het afgelast is, maar ik begrijp het wel dat het afgelast is. Want het waren dure kaartjes. 150 euro voor drie dagen, combi geld nog terugvragen? Dat is aanvaard, te maken. Meer kunnen we toch niet doen? Buurtbewoners stellen de tuinslang beschikbaar. En langs het fietspad ligt het bezaaid met blikjes, vuilniszakken, platgetrapte sportschoenen en stukken tent of luchtbed... I understand why they've cancelled it in my view. I don't think they cancelled it because people have died. I think they cancelled it because it can't go on. Because it's not safe to go on. Twee mensen uit Schotland aan een biertje zeggen... nou, misschien is het niet alleen afgelast omdat er mensen zijn dood gegaan... maar ook omdat het zo'n puinhoop is op het festivalterrein dat niet meer veilig is. What are you going to do? Stay here, we have flights booked to go home on Sunday. Ja, dat is natuurlijk het punt. Tik het terug, maar pas op zondag. But... We are angry that the organisers are lying to say that they are ca they have cancelled out of respect for the dead. Waarom hebben ze het vannacht niet meteen helemaal afgelast? Wel, dat kan natuurlijk ook om tactische redenen zijn. Want dan hadden 40.000 tot 60.000 mensen tegelijk moeten vertrekken. En was de chaos mogelijk nog groter geweest. Maar goed, deze twee dames hebben toch de nodige kritiek op de informatievoorziening. Social media now is the way to communicate with people. En ze didn't use social media. Dus so local people posted op Twitter. Dat ze waren available om mensen te geven, showers. Pukkelpop organizers did niets. Zij zegt er was geen informatie van de Pukkelpop organisatie. Um, ze hebben social media niet gebruikt. Omwonenden hebben dat wel gedaan. Die hebben aangegeven waar mensen konden schuilen, waar ze terecht konden als de tent in elkaar was gewaaid. Het is bijna apocalyptisch wat er gebeurd is. Hè? En, en ja. We mogen ons gelukkig prijzen dat we nog, dat we nog zonder kleerscheuren ervan af zijn gekomen. Ja. hekvelk langs het festivalterrein heeft voor een deel zwart plastic want daarachter ligt de tent de grote tent die in elkaar is gewaaid de ijzeren constructie helemaal verbogen in elkaar gefrommeld met eroverheen het tentdoek daartussen nog stukken van de apparatuur en daarbij staat een hijskraan die tenten le leken echt heel stevig uit want toen we in de tent zaten dachten we echt dat we veilig waren maar toen toen we de, de, de lichting zagen wiegelen. En de andere kant, blijf goed colleren. Om ja. te komen tot kar. U ziet het, Alexander K. een remorque. Oké? Je ziet dus wat ze achter moeten laten. Ze hebben gespaard gehad voor die, die pukkelpoppen. Nu valt het allemaal tegen. Het is erg voor die kinderen. Zeker voor de ze, het slachtoffers hè, met die instorten van die tent. Ja, wat wilde. Tegen de natuur is weinig te beginnen. Hè. De meeste festivalgangers zijn vertrokken, maar er rijden nog steeds bus en taxis hier vandaan. Wat achterblijft is onder andere deze foto hier voor mij op het hekwerk rond het festivalterrein van een jongen en een meisje die hier gisteravond zijn omgekomen. Erbij is een tekst geplakt. Lieve pukkelpoppers, we zullen van jullie blijven houden. We horen een bijdrage van Mino Remmers over die gebeurtenissen op Pukkelpop in Hasselt praten we verder met Marco Sannoni, hoofdonderzoek bij het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat viel u op toen u de, over die gebeurtenissen op uh, Pukkelpop hoorde en het vervolgens volgde? Nou, wat vooral opvalt is hoe vreselijk het is als een feest... En een nachtmerrie wordt binnen zo'n korte tijd. En wat dan opvalt is, is wat je ziet gebeuren. Je ziet de social media bijna exploderen met berichten, met initiatieven. En ondertussen ben je aan het kijken wat gaat die, wat gaat die overheid doen... wat gaan die hulpdiensten doen. En die gaan doen wat ze moeten doen, mensen redden, mensen helpen. En, en dan valt op dat het lijkt alsof die grote massa die dan overblijft... Eh, minder aandacht krijgt. Daarmee bedoelt u dat de aandacht vooral gericht was op de slachtoffers... en minder op de mensen die niet getroffen waren? Dat is het beeld dat je krijgt. En dat is ook begrijpelijk uh, bij het begin natuurlijk. En daarna moet die aandacht wel verschuiven, want die groep is heel belangrijk. Want die, uh, die hebben het meegemaakt, die hebben het gezien... en die hebben een, een traumatische ervaring opgedaan. Is, is dat het? Ja, dat uh, natuurlijk. Maar die, dat zijn ook mensen waarvan je wil weten wie het zijn. Waar ze zijn. Omdat al die mensen familieleden hebben die zich zorgen maken. Dus je wilt gaan kijken, wie heb ik hier? Wie is er eventueel vermist? En soms wil je vooral dat mensen er blijven en bijvoorbeeld niet weggaan. Bijvoorbeeld nou ja, uh, naar een bepaald deel van het terrein gaan om ze te kunnen informeren en om informatie van hen te kunnen krijgen. Ja, En nu zag je vooral op social media uh, dat er heel veel oproepen waren. Heeft iemand die en die gezien? Dat klopt, er is een, een specifieke hashtag voor mensen om zich te melden. Ik ben veilig. Je had de speciale hashtag Hasselt Helpt voor Hulp. En ze ontstonden er allemaal eigenlijk losse um, um, Twitter-initiatieven. En dat was indrukwekkend om te zien. Nee, maar zegt u eigenlijk met zoveel woorden... dat gaat eigenlijk de organisatie uh, zelf moeten doen? Het is goed om te zien dat die zelfredzaamheid van mensen met social media erg, erg vergroot is. Tegelijkertijd heb je wel die organisatie en die overheid nodig om jou te instrueren. Van, is het wel veilig die kant op? Moet je juist hier blijven? Komt er straks nog nood weer aan? Dus wat is, wat is het advies? Dus je moet NN hebben. Ja, dus NN, dus dus dat betekent dat u ja zegt op de vraag dat de organisatie iets had moeten doen. Dan is er nog iets, want uh, er is ook heel veel discussie over het falende gsm-verkeer. Netwerken waren uren over belast. Bekend fenomeen natuurlijk, maar uh, kan je daar iets aan doen? bekend fenomeen. Ik zou zeggen dat je er eerder van uit moet gaan dat dat gebeurt. En dan moet kijken wat kan ik dan nog met traditionele middelen... Um, met een eventueel een extra mast. Maar dat is weer een hele dure ingewikkelde maatregel. En die heb je niet zomaar gebouwd. Die heb je niet zomaar gebouwd. En daarmee valt of staat alles met de voorbereiding. Met het nadenken over wat kan ons gebeuren. En hoe kunnen we dan nog communiceren. Betekent dat dat je dat in je plan. Je, je, want je maakt natuurlijk een plan als je een festival organiseert. Ook voor noodsituaties. Dat je dat mee moet uh, nemen. Dat moet je meenemen, dat moet je ook bespreken met de hulpdiensten. Um, wat kunnen zij doen? Hoe snel kunnen ze er zijn? Hoe krijg je mensen weg? Wanneer ontruim je, wanneer niet? Waar laat je tienduizenden mensen, mocht dat nodig zijn? Voor wat voor reden dan ook. Ja. En, en dat is dat gedeelte, dan nog het weer. Uh, ik, ik begrijp dat bij Nederlandse festivals in ieder geval... dat festival Letter See, uh, dat daar een weerman in dienst is. Is dat een, um, iets wat eigenlijk festivals uh, standaard zouden moeten hebben? Zeker, het, het weer is natuurlijk een hele belangrijke factor, net zoals het vervoer dat is, net zoals je wil weten hoeveel mensen zijn er eigenlijk onderweg, omdat je ook niet wil dat bijvoorbeeld te druk wordt, kijk naar Duisburg, en zo'n weeralarm of een weerbericht, dat is de ene kant, dat is de, het instituut dat zegt, nou ja, dit en dit zit er aan te komen, maar je hebt wel iemand nodig die dat vertaalt, maar wat betekent dat dan voor het festival? Precies. En dat voor alle mensen die ook nu weer via Twitter... zich zorgen maken over hun kinderen die bijvoorbeeld nu op dit moment op Lowlands uh, zitten... waar absoluut geen weeralarm voor, uh, voor geldt. Zijn Nederlandse festivals goed voorbereid op noodweer? Nou, in ieder geval is noodweer een, een scenario dat, dat altijd is voorbereid. We hebben Dance Valley gehad met de onderkoeling en de regen... en de, en de mensen buiten die zich in de steek gelaten voelden... En we hebben um, de Vierdaagse gehad met de hitte doden, dus extreem weer. Helaas door eerdere incidenten weten we dat extreem weer een heel belangrijk scenario is in de voorbereiding. Goed, en ze houden we er allemaal rekening mee. Minister Noni, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. En dan een slotaflevering die ik ga aankondigen. Want vier weken lang gingen onze verslaggevers op pad om te zien hoe Nederland omgaat met de bezuinigingen. We hebben tal van nieuwe initiatieven en creatieve ideeën gehoord. En vanmiddag de allerlaatste aflevering: de LOS radioroute. Het Radio 1 duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Roel Pauw. Kijk hoor. Nou, laat maar eens horen. <laughs> Christian van der Wij zet zijn saxofoon even in elkaar, want die gaat altijd in onderdelen in de koffer. Even inspelen. Kijken wat hij... Uh wat hij nog kan, zo in de vakantie. Ja, dit is een uh, Salmaire reference. bevalt me heel erg goed vanwege de egale klank en de flexibiliteit. Dit instrument, dit nieuwe instrument... dat ga ik inspelen. Dus het gaat naar mij vormen. Naar mijn klank. Naar mijn speelmanier. Dat is toch het mooie van een nieuw instrument. Oké. Okay. Dit is hem dus. De tenorsaxofoon. saxofoon yeah. De tenoor heb ik uh, gekozen voor een trio omdat dat is jouw eigen trio 42. Dat klopt. Aha. Ja, viol harp en saxofoon. Een ongebruikelijke combinatie. Uh, dat zeker. We zijn uniek. Zo'n ensemble bestaat niet op de wereld, zover wij en op internet hebben kunnen vinden. Er bestaat dan ook geen muziek voor. Uh, er bestaat geen muziek voor inderdaad. Dus wij moeten alles uh, zelf bewerken. Dat betekent dat bijvoorbeeld bij een piano trio de harpen een piano moet vertolken. Um, ik, een cello. En dat, uh, dat trio 42, hoe klinkt dat ongeveer? Uh, onlangs hebben wij een uh, cd opgenomen. En die zal waarschijnlijk deze herfst gaan uitkomen. Maar ik heb wel een, een uh, geluidsfragment wat ik je kan laten horen. Dus dan uh, zal ik even het cd'tje erbij pakken. de Braziliaanse van Darius Mio een vrolijke samba Nog even over het instrument hoeveel kost deze? Deze kost ongeveer 5000 euro. Dus dat is een behoorlijk wat. Je bent net afgestudeerd, volgens mij. Woon je nog in je studentenhuis? Ja, dat klopt. Alle kosten die het met zich meebrengt om op jezelf te wonen en je studie zelf te bekostigen, brengt het met zich mee dat je niet zomaar een instrument van 5000 euro op kan hoesten. Op een gegeven moment ben je in contact gekomen met de stichting Eigen Muziekinstrument. Ik heb volgens mij een opname naar haar toegestuurd. Uh, cv, wat mijn verleden is in de muziek, um, ja, wat ik momenteel doe... en wat ik nog wil gaan doen en wat ja. ik uh, wil bereiken. En dat is natuurlijk allemaal van belang, uh, waar zij ook hun uh, geld in steken in. Wat voor persoon. Ja. Een van de dingen die voor jou pleiten, hoorde ik van uh, Aleid van Beuningen van uh, het Fonds... is dat je behalve een uh, talentvol muzikus ook een soort van ondernemer bent... Ja, eh, om heel precies te zijn, in augustus de, heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja. Jij bent een bedrijf nu? Nu ben ik een bedrijf begonnen, ja. Je kunt niet thuis meer gaan afwachten op een telefoontje van verschillende concertlocaties wil je komen spelen. Tegenwoordig moet je jezelf ook op een bepaalde manier presenteren, want jij wilt of ik wil, tenslotte muziceren voor de mensen, dat geeft mij energie. Jij bent afgestudeerd in een tijd dat het uh, allemaal niet zo soepeltjes gaat... in de wereld van uh, de kunst en cultuur. Vind je dat spannend? Uh, spannend is het zeker, want je weet niet wat je te wachten staat. Maar dat geeft tegelijk ook weer een hele grote uitdaging. Die spanning, nou, dat past wel bij mij. De NOS Radioroute.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 De Europese leiders gaven Finland in juli toestemming... om apart te onderhandelen met Griekenland over een onderpand. Premier Rutte is er wel verbaasd over dat er een geldbedrag is uitgekomen. Hij ging ervan uit dat het onderpand bijvoorbeeld een Grieks eiland zou zijn. Een psychiater uit Berkel en Rodenreis moet met onmiddellijke ingang stoppen met zijn praktijk. De inspectie voor de gezondheidszorg twijfelt aan de kwaliteit van zijn werk. De man werd in juli opgepakt op verdenking van fraude. Samen met een collega zou hij tegen betaling valse medische verklaringen hebben opgesteld, waardoor honderden mensen onterecht een uitkering kregen. Het kabinet bekijkt of Nederland een bijdrage zal leveren aan de nieuwe VN-missie in Zuid-Soedan. Van 2005 tot dit jaar was er in Soedan een VN-missie die toezag op de naleving van het vredesakkoord tussen het Noorden en het Zuiden. Sinds 2006 deed ook Nederland daaraan mee. Sinds juli van dit jaar is Zuid-Soedan onafhankelijk geworden. En er komt dus nu opnieuw een VN-missie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Erwin Krol. Het weer op dit moment bestaat voornamelijk uit stapelwolken... afgewisseld met zon. En het is een graad of 18 op de meeste plaatsen. Van stapelwolken is bekend dat ze s'avonds weer verdwijnen. Dus u gaat een heldere avond tegemoet. U gaat een heldere nacht tegemoet, hier en daar... Een paar wolkvelden hier en daar. Een enkele misbank en het koelt af tot een graad of tien. Op een enkele plaats tot zeven of acht. Morgen overdag prachtig weer. Opnieuw een paar stapelwolken, Maar het zijn niet veel. Een beetje sluibewolken, maar vooral de zon die overheerst. Er waait een naar zuidwest draaiende wind of naar zuid draaiende wind later. Windkracht 3, hooguit 4 aan zee. En daarmee wordt het 21 tot 25 graden werkelijk een prachtige dag. Zondag begint heel erg mooi. Het is een warme dag. Het wordt middags op heel veel plaatsen 6, 27 graden. Maar in de loop van de middag gaan er een paar regen- en onweersbuien ontstaan. Houdt u de lokale berichtgeving in de gaten op dat moment... want dat kunnen hele pittige regen- en zijn. En dan vanaf dat moment hebben we een aantal dagen... dus dan heb ik het over de volgende week... waarbij die buien regelmatig optreden, waarschijnlijk iets minder zwaar zijn. Maar het is nog altijd zo'n 2, 23 graden. De zon laat ons niet in de steek, het blijft zomer. AMB, verkeersinformatie. Uh, 117 kilometer, vooral door dagelijkse files. Natuurlijk valt op de file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... na aanleiding van het ernstige ongeluk. Tussen Beest en Knopendel nu 5 kilometer. De verbindingswegen bij Knopendel richting de A15... zijn in beide richtingen afgesloten tot na verwachting half zes vanavond. File op de A50 Arnhem richting Os ook lang 7 kilometer... tussen Renkum en Knopend Ewijk. En 7 kilometer staat er ook op de A67 Turnhout richting Venlo bij afrit Zomeren. Komt door een uh, ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. En ook op de andere rijrichting door datzelfde ongeluk, A67 Venlo richting Eindhoven. 8 kilometer file bij Geldrop en ook daar is de linkerrijstrook dicht. De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Natuurlijk het internet, www.nos.nl. En de Twitter, NOS Radio 1, dat is het Twitter-adres. Anders Breivik, de man die precies vier weken geleden... 77 mensen vermoordde in Osland, Oslo en op het eilandje Utoja moet nog vier weken in de isoleercel. Heeft de rechter in Oslo bepaald? Breivik moest vandaag voor de tweede keer voor de rechter verschijnen. Correspondent Rolien Creton is in Oslo. Rolien, op basis waarvan moet u nog langer in die isoleercel zitten? Nou, de politie is bang dat hij uh, anders contact zoekt met handlangers. Het vermoeden is nog steeds dat hij uh, dit allemaal in zijn eentje heeft gepland en uitgevoerd. Maar de politie is daar toch niet helemaal zeker van. Dus de politie is blij... En Breivik die heeft uh, flink vandaag geprotesteerd. Hij noemt die isoleercel een sadistische martelmethode. Uh, maar ja, dat is dus, uh, daar heeft de rechter zich niets van aangetrokken. Breivik had ook nog andere verzoeken... waaronder uh, het dragen van een zwart rokkostuum. Uh, dat verzoek werd afgewezen. Maar wat hij verder nog voor verzoeken had... dat is niet helemaal duidelijk, omdat het een gesloten zitting was. Dus er zijn weinig details naar buiten gekomen. En ook niet waarom die het zwarte rokkostuum wilde dragen. Nee, dat weten we ook niet uh, precies. Hij heeft al eerder ook een soort gelijk uh, uh, verzoek gedaan... Uh, ook uh, ja, om aandacht te trekken, maar dat willen ze dus niet. Nee. Dan was het vandaag ook nog een ander belangrijk uh, moment... want een grote groep van nabestaanden is teruggegaan naar het eiland. Dat lijkt me een hele heftige dag te zijn geweest. Ja, dat is ook uh, heel heftig. Die, die mensen worden bijgestaan door uh, trauma-specialisten en krijgen ook uitleg van de politie over het onderzoek. Morgen uh, krijgen overlevenden de, de kans om terug te gaan en teruggaan. Ja, dat wil bijna iedereen. De behoefte is heel erg groot om alles op een rijtje te zetten en antwoord te krijgen op, op vragen. En ik heb bijvoorbeeld gesproken met een 21-jarige jongen, een student actief in de jongerenbeweging. Ja, en die heeft het bloedbad op een hele wonderlijke wijze overleeft en die jongen ziet er echt al wekenlang naar uit om terug naar het eiland te kunnen. Dan anders Breivik keert over me. Daarna Barzini laat me het eiland zien. We kijken er naar uit. We staan op het vaste land en het is zo'n 700 meter hier vandaan. En we lopen even naar het pontje. Dan we toch het pontje die Anders Breivik nam. Nu krijgt u de gelegenheid om weer, weer terug te gaan naar het eiland. Waar ziet u het meest tegenop? En Marit, je uh, ik, ik verstoor heel Alles is een nachtmerrie, zegt hij. En een van de dingen die hij wil weten... is wat er is gebeurd met uh, zijn vrienden. Toen Breivik aankwam, toen uh, was hij in het uh, clubhuis... waar jongeren werden geïnformeerd over de bom in, in Oslo. En toen hoorden we opeens schoten... In het clubhuis. Hij was in het clubhuis in de kamer naast ons. Rufde alle uit de los op de alle loop uit. Er, er brak paniek uit, zegt hij. Iedereen rende naar buiten. Hij, hij liep de tegengestelde richting in, omdat hij wilde weten wat er aan de hand was. Jij ja, en uit. Ik zag een van de leiders. Ze was uh, neergeschoten. Ik pakte haar vast en sleepte haar mee. Hij zegt, we, we, we liepen het bos in en ik verscheurde mijn, uh, mijn kleren om het bloeden te stoppen. De meeste jongeren zegt die liepen naar het water toe, naar de rotsen naar het water toe. Zo weer Ann spreek ik Vlak daarna zagen we Annes Breivik naar ons toe lopen. Hij was heel rustig. Hij liep vlak. Naast ons. Hij, hij gaat op zijn knieën zich, zitten en hij zegt... ...ja, ik zat op mijn knieën in de bosjes met de grote steen... ...om het te, be, te verdedigen. Bruyvik ging naar een groepje jongeren toe en zei... ...wij zijn van de politie en we hebben een, een boot om jullie te evacueren. Wie zo, Een meisje liep naar... Brijf ik toe en zij e, laat je legitimatie dan zien. Zo een riffle de oor Toen ze dat zei, schoot Brijfik haar in haar hoofd en daarna de vriendin. En ik zag dat allemaal gebeuren vanuit de borstjes. Ja. Hij zei. Ja, de had ene gutten. Hij zegt hij was bang om de steen te gooien, want wat als hij zou missen? Hij had namelijk ook een, een groepje bij zich, ontfermde zich over een groepje van 15, 20 jongeren... waarbij ook kinderen zaten, onder andere een 11 jarig jongetje. Daar, daar heet. Toen Bruyvik weg was, liep hij naar de waterkant, naar beneden... waar mensen uh, gewond op de rotsen lagen. Het eerste waar, wat ik zag waren de twee meisjes die in hoofd geschoten waren ik zag hun hersens in het water drijven. dan was zijn beste kompis Van de twintig jongeren die daar lagen waren de, de helft waren mijn beste vrienden. Maar ik, ik dacht ik heb geen tijd om verdrietig te zijn. Ik moet, ik moet helpen. Maar wist u op dat moment waar waar Breivik zich bevond? Nee, ja, wist ik waar voor ham waar, hij wist niet waar, waar Bruyfik was, maar hij kon niet weg van zijn vrienden. Ik, ik nam kleren van, van dode jongeren en jongeren die weg waren gezwommen. En ik gebruikte het als verband en legde stenen op om het, om het bloeden te stoppen. De gewonden lagen in een, in een rondje, in een cirkel om mij heen. Dus ik liep rondjes om iedereen te helpen. Oh, Je lift de hand op. En waar doe Ja. En mijn beste vriend lachte daar. Ja, ook. lift de hand op, nog snijdend, aan Anna de bliskuter redt die aanziekte. Toen ik hem optilde, zag ik dat hij recht in zijn gezicht was geschoten. Toen ik me omdraaide, zag ik dat er iemand in, in uniform achter me stond. Maar nog steeds weten we niet of dat of dat ik was. Nee, voor daarvan wist Zwarpotspersmola worden. Daarom gaan we naar het eiland toe, zegt hij, om, om op dit soort vragen antwoord te krijgen. Morgen gaat Diana Barsini naar Jutoya terug om het iets beter op een rijtje te krijgen. Dan wat er allemaal is gebeurd op 22 juli. precies vier weken geleden dus. Zondag is een dag van nationale rouw in Oslo. Dan is er ook een besloten herdenking voor alle slachtoffers, nabestaanden en reddingswerkers. U hoort een reportage van Rolien Creton. Het is 11 minuten over half 6. U luistert naar Radio 1. De Europese beurzen zijn inmiddels gesloten. De AIX eindigde met een slotstand van 274 punten. Dat is een dagverlies van 2 procent. Al Bruinshoofd van de Rabobank sprak hem eerder al in deze uitzending. Dat is weer een negatieve dag. Is dat trouwens een groot verlies, 2 procent? Ja, we stoppen we weer een stevig verlies. Zeker met de verliezen die al geleden zijn eerder deze week. We hebben de week nu 6% verloren. En in augustus is er eigenlijk alweer goed voor 17% verlies. En we zijn nog maar halverwege. Ja, dat zijn grote geval. Dus is dus wel een tegenvaller. Ja. Slaat dat nou ook over op de reële eh, economie? Dit soort negatieve tegenvallers? Ja, dat is het, het grote risico. Um, uiteindelijk is dit nu um, een, een, een minuursstemming in de financiële markten. Um, de beurzen gaan nu voor. Uh, dit kan reële consequenties hebben als het lang genoeg aanhoudt. Ik bedoel, Je ziet ook stemmingsindicatoren nu binnenkomen. Consumentenvertrouwen reageert er nogal heftig op. Uh, hebben we in Nederland ook al gezien uh, deze week. Ja. Dat zien we ook in de landen om ons heen. Um, als het lang genoeg aanhoudt, gaan we ons daar ook naar gedragen. En dan creëren we daarmee ook wel ons eigen gelijk natuurlijk. En daarmee creëren we niet alleen ons eigen gelijk, maar vooral ook een recessie. Want ik hoor het woord recessie de, de laatste tijd telkens opkomen. Ja, we creëren daarmee de recessie. En het is ook de angst die uh, maakt dat we die recessie waarschijnlijk creëren. Dus uh, daar hebben we onszelf goed bij de staat te pakken, uh, zou je kunnen zeggen. Is dit een geval dat uh, je... Men... Maar het is inderdaad zo... Uh... Ja, ik, ik, Pardon? Ik wou, ik wou zeggen, is dit dan een geval van ja, bijna de wens die de vader is van de gedachte... Nou, niet helemaal. Uh, kijk, we zien natuurlijk sowieso een economisch herstel dat veel trager is dan in voorgaande recessies het geval is geweest. We komen ook uit een financiële crisis. En bij een lage groei en wat tegenvallers kom je wat sneller in de buurt van, uh, van krimp. En dus uh, in technische zin een recessie. Uh, het enige wat we ons wel uh, goed voor ogen moeten houden. is dat niet elke recessie is zoals uh, de vorige. En uh, dat is natuurlijk wel een beetje de angst die ons allemaal om het hart slaat. als we uh, in deze dagen praten over een nieuwe recessie. Ja. Dan denken we allemaal nog terug aan 2009. Ja, nee, dan heb je het over dubbele dip. Hè. Dat, dat is het woord wat je ook steeds tegenkomt: tweede recessie na een vorige. Uh, maar bij die vorige recessie weet ik nog wel dat uh, ja, we werden een beetje op de been gehouden door, door de overheid. Die had allerlei stimuleringsmaatregelen om de economie op gang te krijgen en te houden. Kunnen we dat dan nu weer verwachten? Nee, dat is ook een beetje de angst die, uh, die in de beurzen nu zit. Uh, als we nu een recessie induiken, hebben we geen begrotingsruimte om de economie uh, in de benen te krijgen weer. Om eigenlijk het herstel weer te gaan maken. Uh, en wat je ook ziet, de financiële sectoren worden hard geraakt op de beurs. Uh, banken gaan daar ook weer uh, pijn door voelen. En overheden zijn niet in staat om nog een keer grootschalig uh, in te grijpen. Uh, dus dat is wel het, uh, het, het negatieve cirkeltje waarin nu wordt gedacht in, uh, in de markten. Ja, dat betekent, als ik u zo volg redenatie dat we er voorlopig niet uit kunnen, uh, kunnen komen. Want de het is helpers weg en dan moet het op eigen kracht. Ja, het moet op eigen kracht en we hebben vooral geen nieuwe tegenvallers nodig. Uh, ik zei eerder al in de uitzending, uh, de stemming is, is grotendeels of is, is, is in sterke mate uh, meegemaakt door uh, de politieke crisis aan, uh, aan beide kanten van de grote oceaan. Uh, in Europa en in de Verenigde Staten. Nou, als, als daar nou geen nieuw slecht nieuws over komt en als we in Europa nou zien dat we die Finse deal van tafel kunnen vegen en toch in eensgezindheid uh, de problemen hier aanpakken. Dat zou een behoorlijke lift geven aan het sentiment, denk ik. Nou, of cake is dat niet uh, heel erg logisch? <laughs> Nee. Um, maar als plan B zou het fijn zijn als we gewoon eens een paar rustige dagen en misschien weken zouden hebben. Ja. Uh, dat iedereen zich een beetje kan herbezinnen. En kan zien dat het niet zo slecht is als dat elk cijfer nu wordt, wordt opgevat. Goed nieuws. Um, alleen en ook de, daar de, wordt het een beetje vervelend. Ja. Ik wou zeggen, goed nieuws moeten we hebben en een rustige week. Ik, ik, ik vind dat wel een mooi motto ja. om het weekend mee in te gaan, meneer Bruinshaft. Ik dank u wel. Prima, nou, graag gedaan. In Syrië is er weer geprotesteerd. En het leger heeft opnieuw op demonstranten geschoten. Nicole Leveva praat ons zo bij over het laatste nieuws. Twee grote ongevallen zorgen voor veel ongemak op twee grote wegen. Erwin de Hart. Ja, en er kan blijkbaar nog meer bij helaas op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Mensen rond Antwerpen die in de auto zitten, die weten dat Antwerpen helemaal vaststaat al de hele dag door werkzaamheden. En uh, ga je op de A16 naar Breda toe, terug naar huis, dan kom je in de file. Maar dus ook op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom kom je in de file tussen Heide en Bergen-op-Zoom. Vijf kilometer en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het Syrische leger blijft zijn burgers beschieten. Volgens activisten zouden vandaag weer minstens 13 doden zijn gevallen. Opnieuw gingen in verschillende steden vele duizenden mensen de straat op... na het vrijdagmiddaggebed. Ondertussen komt er internationaal steeds meer beweging. Gisteren kwamen de Europese Unie en de Verenigde Staten... met een duidelijke boodschap. Assad moet gaan. En ze verbonden daar ook nieuwe sancties aan. De Europese Unie overweegt nu ook een olie-embargo in navolging van Amerika. Nicole de Veef, volgt de situatie in Syrië voor ons. Nicole, het zijn grote politieke stappen, maar de grote vraag is dan altijd... levert het iets op? Ja, of het wat oplevert in Syrië zelf, dus of het het vertrek van Assad dichterbij brengt... of een einde maakt aan het bloedvergieten, nou... Dat valt te bezien, want vandaag zijn er dus weer doden geweld, dertien maar liefst. Maar politiek zijn het zeker grote stappen en Assad die raakt steeds meer geïsoleerd. Alleen en Hezbollah in Libanon, nou ja, de hele Arabische wereld, de wereldleiders, Turkije. Allemaal hebben ze hem opgeroepen om af te treden. Ja, en daar komen nu de, de sancties van de Verenigde Staten bij. Amerikaanse bedrijven die mogen geen zaken meer doen met Syrië. En er mag geen olie meer worden gekocht van Syrië. Nou deden de Amerikanen dat toch al niet op grote schaal. Maar als Europa nou dezelfde maatregel zou, zou nemen... dan zou het Syrië wel degelijk kunnen raken. Want het land is voor 30% afhankelijk van de olie-export. Assad lijkt nu al heel erg ge geïsoleerd te staan. Um, is er een moment waarop hij uh, zijn knopen gaat tellen, denk je? Ja, dat is lastig te bezien. Wat is voor hem het alternatief? Hè? Er is uh, sprake van dat er een, een aanklacht kan volgen... voor het Internationaal Gerechtshof. Een VN, uh, de VN heeft onderzocht... Uh, en gezegd dat er sprake is van uh, uh, misdaden tegen de menselijkheid. Dus wat voor opties heeft hij op dit moment? Gewoon een nette aftocht, is voor hem inmiddels uh, ja, zo goed als uh, uitgesloten. Hij houdt vol, ik ga het land zelf wel hervormen. Dat accepteren de demonstranten al lang niet meer. Die eisen zijn vertrek. Uh, die willen dat er echte verand uh, veranderingen komen. Ja, de internationale gemeenschap die heeft ook gezegd... dat hij zijn langste tijd heeft gehad. En ja, zelfs de oud-leider van Egypte Mubarak, die heeft zijn oud-collega opgeroepen... Uh, te luisteren naar de stem van het volk en op te stappen. Maar vooralsnog ziet Assad het niet zitten om zo te eindigen als, uh, als Mubarak. Nee, maar hij zegt wel, uh, nou, het offensief is klaar. Uh, het doel namelijk, de, rebellie, uh, de, de rebellen uh, verdrijven en neerslaan, dat zou zijn bereikt. Maar ondertussen bereiken ons wel weer inderdaad berichten... Van dat er weer nieuwe doden zijn gevallen. Ja, absoluut. Hij gaat gewoon door. Via de sociale media is nog maar eens opgeroepen... om na het middaggebed vandaag de straat op te gaan. En daar hebben heel veel mensen gehoor aan gegeven. Assad die heeft de VN-secretaris Ban Ki-moon verzekerd... dat het afgelopen zou zijn met operatie van politie en leger... tegen de demonstranten. Maar ja, hij was nog niet uitgesproken. En ja, de eerste gevechten die barsten alweer los. Hij hoopte misschien dat het verzet gebroken was... maar daar is geen sprake van. Uh, de demonstranten die gaan gewoon door... Uh, die voelen zich wellicht ook gesteund door de strenge internationale veroordeling... die de afgelopen dagen weer gevolgd zijn. Um, ja, en vandaag uh, weer mensen de straat op, weer heel veel geweld. Het is onduidelijk of uh, uh, het snel tot een oplossing zal leiden... want beide groepen zijn vastbesloten om door te gaan. Zowel het regime als de demonstranten. Dankjewel, Nicole. Nicole Leveve was dat. Gaan we naar Spanje. Je mag misschien van Spanje zeggen... dat het het meest voetbalgekke land van Europa is. Maar dit komend weekend blijft het stil in de stadions. De competitie had vandaag moeten beginnen, maar de spelers die staken. Tot vier, vier uur vanmiddag is er onderhandeld, maar zonder resultaat. Voor het eerst in 27 jaar is er een staking. Het is in Spanje. Goedemiddag. Goedemiddag. De Spaanse voetbalfans, dat lijkt me, die zullen niet blij zijn. Nee, ze hadden al een beetje... Uh, een... Een syndroom van de hele zomer zonder voetbal. Nu is er wel vriendschappelijk voetbal geweest. En hebben we gelukkig een dubbelduel Barcelona en Real Madrid gehad. Waar er nog dagen en dagen oh. lang over wordt nagesproken. Dus ze worden wel even bezig gehouden. Maar de mensen hadden zin om naar de stadions te gaan. En als je de reacties ook ziet op de staken, Het is een beetje uh, tweeledig. Sommige mensen zeggen van nou ja, de voetballers staan in hun recht om ook eens te gaan staken. En anderen zeggen van uh, die mannen verdienen al heel veel geld. Waarom uh, gaan moeten voetballers nou per se gaan staken? Hmm, wat, waar draait dit conflict om? Om geld, zoals ze vaak om een cao, die hebben ze hier ook in het, uh, in het voetbal. Uh, de, de Spelersvakbond uh, staat aan de ene kant, aan de andere kant, uh, wat in Nederland zeg maar het 60 betaald voetbal zou zijn. Uh, er zijn 200 voetballers in de Spaanse, twee hoogste divisies, uh, die samen nog 50 miljoen euro uh, te goed hebben van hun clubs. Die hebben vorig jaar niet het, al het salaris uitbetaald. En ze zijn voordat we dit seizoen gaan beginnen, willen we dat geld gewoon zien. En willen we vooral in de nieuwe cao uh, voldoende garantie hebben dat we, dat we dit seizoen betaald gaan worden. En zijn dat de grote clubs of, de, of vooral de kleine clubs? Dat zijn vooral de kleine clubs. De grote, ook, ook al hebben die de grootste schulden uh, in, in Spanje. Bij elkaar hebben we al die clubs uh, schuld van, van 4 miljard euro. Waarvan Real Madrid en Barcelona de grootste schuld hebben. Maar die kunnen hun spelers nog wel betalen. Die krijgen ook het meeste geld uh, van de tv-rechten. De mindere clubs die hebben vooral een probleem. Omdat die heel veel geld van gemeentebesturen en, en regionale overheden kregen. En die geldkraan is dichtgedraaid. En daardoor konden ze ineens niet meer betalen. Dus het gaat bijna altijd om nou, mindere. Ja, meestal toch de clubs onderin, de Primera en, en bijna alles uit de tweede divisie. Vandaag staken ze met z'n allen en is er geen voetbal te zien daar bij jou in Spanje. Dankjewel Edwin. En in winkels was dat. En dan gaan we nog even naar het Nederlandse voetbal. Dan gaan we naar PSV, want PSV, er wordt hier namelijk wel gevoetbald, kent een start van het nieuwe voetbalseizoen. Ze verloren van AZ en ze wonnen Nipt van RKC 1-0. En uh, er was in Europees verband een 0-0 tegen de nummer 10 uit de Oostenrijkse competitie, SV Riet. Dat overmaat van ramp raakt ook nog eens twee belangrijke spelers geblesseerd. Ze keren vanmiddag terug in Eindhoven met een ontevreden coach, Fred Rutte. Nee, allereerst het resultaat. Kijk, in, in de Europese wedstrijd uh, probeer je altijd te gaan voor, voor het doelpunt. Dat was absoluut uh, mogelijk geweest. Er werd er nog eentje afgekeurd die uh, ja, normaal een, een goal is. En we hebben natuurlijk uh, met Tries Mertens en met, uh, Marcelo hebben, hebben we schade opgelopen. Zijn ja. dus de dagen van de waarheid begonnen zo snel in het seizoen al? Voelt het zo? Nou, kijk, als je bij PSV werkt, is iedere dag een uh, dag van de waarheid hoor. En uh, niet anders als anders. Uh, tuurlijk zitten wij wel, uh, uh, zeker uh, als je ziet hoe, hoe moeilijk we tot scoren komen, dat, uh, en dat het foutspel, uh, zeker als ik ga kijken naar, vanaf de eerste wedstrijd naar de tweede en naar gisteren dan de derde, dan zit er wel duidelijk zit daar een verloop in. En, uh, een verloop dat. Uh, ja, we vallen niet zo ver uit elkaar. We blijven wel beter bij elkaar. Er zit, zit wat hechter in elkaar. En we creëren ons, vanuit het voetbal, creëren we ons kansen. Kijk, als je die niet creëert, dan moet ik me echt zorgen maken. Maar goed, jullie winnen zo moeizaam. Hebben veel geïnvesteerd. Dat lijkt me genoeg reden voor zorg. <laughs> ja, zorgen zijn er altijd. En, uh, en, en ik begrijp ook wel dat het... Uh, na, na drie wedstrijden die we hebben gespeeld... dat men van buiten... Uh, ja, dat, dat, dat wel probeert te duwen. Alsof de zorgen heel erg groot zijn. Intern natuurlijk uh, uh, gaan wij voor dat wat we graag willen. En dat is namelijk uh, het einddoel. En dat is voor het kampioenschap gaan. En daar mag je onderweg, ook al is het in het begin van het seizoen, mag je niet te veel struikelen. Want dan wordt de, de afstand kan zomaar te groot worden. Anderzijds. De start van het seizoen is altijd de eerste 5-6 wedstrijden. Maar als dit nou dit weekend tegenvalt bij ADO, dan wil ik zien wat er gebeurt u toch ook? Hypothetisch is hypothetisch is dat hè. Dat zijn allemaal dingen als dit, als dat. Hij uh, is nog lang niet. Ik hou me eerst even bezig met, uh, met uh, wie we tot onze beschikking hebben voor aanstaande uh, zondag. En daar kijken we... Dat is de korte termijn. En de hypothetische vraag werd gesteld door Rachna, nou, niet meer in gesprek dus met de coach Fred Rutte. In de divisie vanavond Rode EC tegen RKC. En hij zei het zelf al. PSW komt zondag in actie tegen ADO Den Haag. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Is mij ja, zoals al eerder in de uitzending hoorden, is de eerste ronde van de Spaanse voetbalcompetitie afgelast. Um, in de Spaanse competitie doet ook een voetbalclub mee... die nogal bijzondere filmpjes de wereld instuurt. En dat is Getafe uit Madrid. Niet zo groot als Real, maar ze doen er van alles aan... om hun schare fans uit te breiden. Aan het eind van het seizoen gebeurde dat met een zingende koala... die een fan die moet proberen de zomer door te komen... zonder zijn favoriete club in troost te bieden. En het is overigens nogal een depressieve koala. En dat doet vermoeden dat de boodschap is... dat er ergere dingen zijn dan niet naar het voetbal kunnen. Nou, Dat liedje kan volgens mij nog een week langer mee. amado. Pero mi mujer me pone en la cama junto a sus peluches, mientras a otros ama koalas mi nombre. Ja, heel opgewekt uh, klinkt het niet, hè? Maar, maar het uh, heeft echt hitpotentie. En ja. RC Handelsblad die besteedt op, uh, op de site ook aandacht aan een nieuw filmpje van deze Spaanse voetbalclub, uh, Ketaffen. En daarin worden mannelijke fans opgeroepen hun sperma te doneren. om zo nieuwe supporters te kweken. En uh, de club uh, heeft naar eigen zeggen vooral één probleem: hun aanhang is te gering. De Vlaamse publieke omroep bericht uitgebreid... over het drama op Pukkelpop, zoals zij het hebben genoemd. Daarbij ligt de nadruk vooral op de menselijke kant... van de gevolgen van het noodweer dat het festival trof. Op de site zijn veel filmpjes en foto's te zien. Ook valt te lezen dat talloze ouders gisteravond... bange, buren, bange uren hebben beleefd, omdat het GSM-netwerk volledig plat lag. Het sociale medium Twitter werd volgens de VRT... daaraan binnen de koste keer het medium... waarmee festivalgangers het thuisfront gerust konden stellen. Ook mensen uit de omgeving van het festival... Stelden hun internetverbinding open, zodat er meer capaciteit was. En via de hashtag Hasselt Helpt boden ze festivalgangers vervoer, onderdak en eten aan. En niet alleen particulieren boden hulp, ook het bedrijfsleven in Hasselt bood hulp... zoals de manager van een hotel die via Twitter een zaal ter beschikking stelde. Ook op Facebook kwamen dit soort acties op gang, al dus de VRT. En misschien opvallend, vanuit Nederlands perspectief... is het ontbreken van een kritische invalshoek in de Belgische media. Op de site van de krant De Morgen vertelt premier Leterme... dat het nog veel te vroeg is om lessen te trekken uit wat er is gebeurd. Hij zei dat het noodlot had toegeslagen... en hij drukte zijn vertrouwen uit in de bevoegde instanties. Hugo Kamps heeft in Allerijl een column geschreven over de doden op Pukkelpop... en te die column is te lezen op de site van de Morgen. Het drama is voor hem volledig onwezenlijk... omdat het festival in zijn beleving zo naïef was. Hij zegt erover onder meer... er was recent meer drama in feestgeroes zoals in Duitsland... en de gruwel van Noorwegen is in geen enkele galop van de verbeelding bij te houden... maar Pukkelpop was altijd als een huiskamer onschuldig behang bijna. Vandaag viel de naam van de Noorse schutter, anders breif ik weer. Hij blijft nog zeker vier weken in een isoleercel. Maar na zijn veroordeling wordt hij mogelijk... naar de zwaar bewaakte gevangenis in Halden gestuurd. Dat op het Time Magazine. Het blad heeft vorig jaar foto's gemaakt in de gloednieuwe gevangenis. Die wordt bestempeld als de humaanste ter wereld. En het moet gezegd, het gebouw ziet er fantastisch uit. We hangen kunstwerken, de gedetineerden krijgen er tekenles. Ze hebben een cel met een flatscreen en een eigen ijskast. Ook over de kleur is heel goed nagedacht. En er zijn afdelingen met een eigen keuken en een huiskaart. En gevangenen kunnen zelf eten koken. De ramen hebben geen tralies. De sportzaal heeft een klimwand. En ook is er een opnamestudio voor muziek. Dus wie weet wat voor topproducties er nog eens uit die Noorse gevangenis gaan komen. Goed, dat allemaal te lezen in Time Magazine. Straks na zes uur hebben we aandacht voor de mug. Hij wordt vrijgelaten in Wageningen. Niet zozeer om ons te steken, dat zal vast en zeker wel gebeuren. Maar om te kijken waar die allemaal naartoe gaat... hebben we natuurlijk ook aandacht voor Lowlands. En koning Albert komt op bezoek bij Op. Blijven wij. Dan kom je tot Twee Dingen. Two Planks. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke maandag en vrijdag in de zomer gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Zometeen is mijn gast, voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer. Je moet zorgen dat als bedrijf dat je er beter uitkomt dan de concurrentie. Jeroen van der Veer over het leven aan de Nederlandse top en zijn wil om altijd door te zetten. Met recht van spreken in twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.